Premier Rutte zegt in het interview dat Wilders zich aan zijn afspraken houdt. Daarom is het belangrijk dat alle mensen die vorig jaar op ons hebben gestemd... volgende week opnieuw naar de stembus gaan, zegt Rutte. Als links in de Eerste Kamer een meerderheid krijgt... komt de sneeuwschuiven van Job Cohen weer uit de schuur. Er worden alle belangrijke maatregelen weer vooruitgeschoven, al dus de premier. In de Libische hoofdstad Tripoli hebben demonstranten op verschillende plaatsen de macht gegrepen... meldt Al Jazeera op basis van ooggetuigen...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 Ook eisten ze dat alle ministers van het oude regime uit de nieuwe regering vertrekken. Toen om middernacht het uitgaansverbod weer van kracht werd... bleven nog enkele honderden mensen op het plein. Volgens de betogers werd er geslagen... en gebruikten de militairen stroomstootwapens om het plein schoon te vegen. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet duidelijk. Tijdens de opstand tegen Mubarak heeft het Egyptische leger zich steeds afzijdig gehouden. Het weer bevolkt en plaatselijk lichte regen... bij een matige tot vrijkrachtige zuidenwind... Middagtemperatuur rond 8 graden. Ook morgen bewolkt en nat, dan iets kouder. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht door de motorbeurs uh, in de jaarbeurs... zijn er veel bezoekers in de file. Tussen knooppunt Oude Rijn en Kanale, Kanale Eiland 2 kilometer... en tussen knooppunt Lunette en Kanale Eiland ook 2 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort... tussen knooppunt Rijnsweerd en Afrit en Dolder staat ook 2 kilometer.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 Dit is Radio 1. Tros kamer Presentatie Kees Boonman en Margriet Romans. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog vier dagen en dan zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Zelden waren verkiezingen zo spannend. En niet omdat iedereen zo benieuwd is naar wie er in de staten komt... maar vooral naar hoe de politieke verhoudingen landelijk komen te liggen. We zijn de afgelopen weken de provincie ingetrokken... want de verkiezingen gaan daar natuurlijk wel over. Vandaag zijn we in Zuid-Holland. Om precies te zijn, we zitten in Den Haag, zeg maar de hoofdstad van Zuid-Holland. We zitten in de openbare bibliotheek aan het spui. Kruising, Grote Markt, op een steenworp afstand van het Binnenhof. Dat weer wel. Aan tafel hebben wij vanmorgen Liesbeth Spies. In deze provincie lijsttrekker voor het CDA. En als nevenfunctie, maar niet onbelangrijk, is ze ook nog tijdelijk voorzitter van het CDA. Mevrouw Spies, hartelijk welkom. Goedemorgen. Lijsttrekker van de VVD is hier. Floor Vermeulen, 26 jaar oud en al enige tijd een jong talent bij de Liberalen. En wie weet via de Staten wel op weg naar het Binnenhof. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. meneer Vermeulen. Harry van, de, Harry van der Nat zit bij ons aan tafel. Hij is de nummer 1 in de provincie voor de SP, Socialistische Partij. Goedemorgen, meneer Goedemorgen. Van der Nat. Goedemorgen. En ook aan tafel Adrie Duivenstein Loopt al heel lang mee in de politiek. Wethouder op dit moment in Almere. Woont in Den Haag. Staat voor de Partij van de Arbeid op de lijst voor de Eerste Kamer. En trouwens, hij is in Den Haag wethouder geweest. En daarom mede verantwoordelijk voor het gebouw waar wij nu zitten. Meneer Duivenstein, fijn dat u er bent. Ja. Zoals altijd uh, pakken we even de kranten van uh, de zaterdag erbij. Nou, er is natuurlijk één heel groot onderwerp. Eén groot onderwerp waar we natuurlijk niet omheen kunnen. En dat is uh, het drama in Libië. De telegraaf bijvoorbeeld, exodus. Libië. Vlucht naar het westen lijkt op Russische roulette. Het is daar uh, uh, erger dan erg. Uh, mevrouw Spies, uh, als u daarnaar kijkt, naar dat nieuws, wat denkt u dan? Spannend. Uh, kippenvel en tegelijkertijd. Ook eh, buiten gewoon veel bewondering voor mensen die van onderaf proberen democratie in hun land gerealiseerd te krijgen. Als je ziet wat er op dit moment in zeg maar, de, de, de zuidelijke kant van de Middellandse Zee gebeurt, Noord-Afrika, dan hou je aan de ene kant je hart vast en aan de andere kant vind ik het machtig mooi om te zien dat mensen gaan strijden voor democratie. Dat ze proberen een deel van de grondrechten die wij hier zo vanzelfsprekend vinden in hun eigen land gerealiseerd te krijgen. Die Gaddafi is een ontzettende engert, dus ik hou echt mijn Hard hardvast wat die allemaal uh, nog aan uh, ellende in dat land uh, gaat uh, veroorzaken. En ik mag echt hopen dat uh, daar uh, een einde komt... net als in heel veel andere landen aan de decennia lang durende dictatuur. Ja, ik kan me zo voorstellen dat als je dat dan zo ziet en hoort... en wat er dreigt, hè, dat mensen daar aangevallen worden in Tripoli... en gewoon neergeknald worden door uh, Gaddafi... dat je zoiets hebt van, ja, moeten we niet ingrijpen. Nou, het mooiste is natuurlijk altijd dat landen eh, proberen hun eigen problemen op te lossen. En ja, dat nou, dat we, lukt niet erg. Dat in die, die Noord-Afrikaanse Unie... Uh, ...landen die daar omheen zitten... ...ook uh, opvang geboden wordt voor mensen die Libië ontvluchten... ...die Egypte ontvluchten. Dat gebeurt op grote schaal. NAVO heeft, denk ik, terecht besloten om op dit moment niet militair in te grijpen. Wat er wel uh, uh, overwogen wordt natuurlijk zijn sancties... ...het terugtrekken van uh, diplomaten, het uh, evacueren... Ook, ...lijkt me ook heel belangrijk van de Nederlanders die daar uh, graag uh, weg willen. Internationale gemeenschap kan wel het een en ander doen. Maar om daar nou gelijk eh, met militairen heen te gaan, dus wat kort door de bocht. Ja. Mm. Adriaan Juyvenstein, uh, ja, sancties. Uh, het is kort door de bocht om in te grijpen, maar sancties houden geen kogels tegen en redden geen mensen. Nee, wat ik zelf, nog even een stap daarvoor... Hè. wat ja. ik zelf fascinerend vind, is wat we helemaal zien daar in die regio. Gewoon het feit dat dictaturen uiteindelijk toch geen stand houden. Dat is eigenlijk een heel bemoedigend gegeven. Dat is natuurlijk in het Oostblok zo geweest. En dat zal uiteindelijk ook in China het geval uh, zijn. Dus uiteindelijk komt het volk gewoon toch op. En uh, is er zo'n democratiseringsbeweging in welke richting die zich ook begeeft? Dat is, vind ik een hoopvol uh, teken. Ik vind vervolgens is het heel erg belangrijk dat je... en dan zie je bij weer hoe belangrijk zoiets is als mensenrechten... dat je gewoon internationaal je organiseert en je ook op dat punt, eh, dat dat als het ware de echte richting is. Hè. Dus waar we in Nederland steeds smaller worden, steeds kleiner, steeds nationalistischer aan het denken zijn... moet je eigenlijk toch veel meer internationaal denken. De Verenigde Naties, eh, internationale instituten zijn echt van levensbelang om dit soort conflicten te kunnen slechten. Om daar überhaupt mee in gesprek eh, te kunnen zijn. En ik denk dat je daarin moet investeren. Hagen van der Nat van de SP, uh, uh, de opkomst van het volk in dit soort landen... dat is natuurlijk iets wat uw partij heel erg aanspreekt. Absoluut. Maar hoe kijkt u aan tegen eventuele sancties of ingrijpen daar... om dat proces te versterken? Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Um, in Nederland, uh, politiek van links naar rechts... Uh heeft het erover van, ja, dat kan toch zomaar niet en we moeten wat doen en uh, toestanden. Maar als het dan gaat over van, hoe gaan we dan die vluchtelingen die massaal bij de grens komen... hoe gaan we dan die mensen die proberen om dan toch Europa te bereiken... Uh, hoe gaan we die ondersteunen dan blijft het, blijft het angstig stil. He, dus ik denk van de mensen die dit nu het nodigste hebben... die daar echt uh, het ergste onder lijden onder die dictatuur en, en de verschrikkingen die wij hier... Uh, ...sporadisch op tv zien... ...maar we weten allemaal heel goed hoe dat in het land nu toe gaat. Uh, ...daar mag je dan ook wel wat tegenover stellen. Zou u zeggen, Europa moet een ruimhartiger opvangbeleid hebben... ...voor de vluchtelingen uit ja, die regio? Ja, absoluut. En dan mag je als Nederland dus een keer een voorbeeld aangeven. Door dan eens te zeggen van, en wat kunnen wij doen? En dan kies ik er natuurlijk voor om eens te kijken... van zo, mensen zo dicht mogelijk bij huis op te vangen. A, omdat dat uh, veel beter is voor die mensen zelf... Maar ik vind dat je in Nederland absoluut ook de grenzen niet mag sluiten wanneer een land, wanneer een volk zo verschrikkelijk uh, te lijden heeft onder, uh, onder deze omstandigheden. Dat je dan zegt, beste mensen, uh, wij zijn er voor jullie. Ja, Floor Vermeulen, uh, uh, ik introduceerde u als heel jong. Uh, de revolutie in bijvoorbeeld Egypte is begonnen ja. onder de jonge mensen. Spreekt, dat, spreekt u dat op een bijzondere manier ook aan? Voelt u zich daarbij... Ja. Betrokken? Ik, ik denk zeker dat het heel mooi is wat, wat die mensen daar durven te doen. Er wordt natuurlijk met scherp geschoten op uh, demonstranten. en om dan toch die volgende dag weer naar buiten te gaan, het aan te durven om uh, op straat te demonstreren. Dat vind ik ongelooflijk uh, knap, getuigen van moed. Ik vind het ook heel moedig wat uh, de diplomatie uh, doet... om uh, zoveel mogelijk bijvoorbeeld Nederlanders en andere buitenlanders te repatriëren. Ik heb steeds dat beeld van die Nederlandse ambassadeur voor ogen... die met een Nederlandse vlag zwaaiend daar in, in Tripoli uh, over het vliegveld uh, heeft gelopen... om zoveel mogelijk Nederlanders naar zich uh, toe te trekken... Um, ja, Het is ongelooflijk bijzonder uh, om te zien wat daar gebeurt... maar wel heel uh, uh, spannend of het uh, uh, ja, nog enigszins goed af uh, zal lopen. Ja. Nog heel even, mevrouw Spies, dat wilde ik u toch nog even voorleggen. U zei, u, u gelooft in de democratie, ook in die landen. Hè? Ja. Uh, uh, gisteren uh, twitterde uw uh, gedoogpartner Geert Wilders... dat wat hem betreft de islam en democratie niet samen gaan. Wat is uw reactie op die tweet uh, van hem? Daar ben ik het volstrekt mee oneens... Ik zou niet weten waarom die twee niet samen kunnen gaan. Ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn die laten zien dat het heel goed samengaat. In ieder geval kan het in het CDA uitstekend eh, samengaan. En eh, als de heer Wilders daar andere opvattingen over heeft, dan is dat aan hem. Maar het, is een... maar het zijn niet de mijnen, voor alle duidelijkheid. Oké, okay. okay. okay. nou dan zijn we... Er is misschien van nog het... één opmerking daarover. Adel, Adel, het, is het is natuurlijk fascinerend dat, als we kijken naar Egypte en als we kijken naar Libië... dat dat natuurlijk geen islamitische regimes zijn, hè? dat zijn dictaturen. Dus saldo zegt Wilders, van, ik, ik steun liever een dictatuur dan het risico... dat daar eventueel een democratische islamitische republiek gaat ontstaan. Dat is eigenlijk wat die saldo zegt. Oké, okay. nou, we gaan van het uh, ongrijpbare buitenland naar het ongrijpbare binnenland. We pikken daar wel nog even de kranten van de zaterdag uh, daarbij... Uh... Hier op tafel. En dan zien we dat in, in, in alle kranten. echt duidelijk is dat uh, dit min of meer het uh, weekend voorafgaande aan de verkiezing is van de waarheid. Iedereen gaat er. Uh, een beetje vol... verkiezingskoorts is ja. toch leuk? Iedereen gaat er vol tegenaan. De Telegraaf op de voorpagina. Linkse winst slecht voor het land. En daarin staat een heel groot dubbel interview. met uh, de grote mannen uit het kabinet: doorpakken of vooruit schuiven. Mark Rutte en Maxime Verhagen. In trouw een groot interview met Elko Brink. Maar mevrouw Spies, dat is uw grote man voor de Eerste Kamer. Zeker weten. Uh, nou, in, de, in het AD staat uh, Roemer van de SP... die al zegt door te breken straks uh, met 30 zetels. Hij loopt een beetje vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen. Hij is optimistisch. Ja, ja, en die Tweede ja. Kamerverkiezingen zijn er nog niet. We hebben alle niet, maar recht dan... om dat te zijn. Dus. Ja, Nou ja, oké, okay, waarom ook niet? Ja. Uh, alle kranten kortom uh, staan, uh, staan vol. Uh, ja, misschien om eerst eens even aan u te vragen, mevrouw Spies... Uh, Elke Brinkman, in trouw. Hoe kleiner je wordt, hoe minder je te vertellen hebt. Het is een waarheid als een koe, maar het heeft ook gevolgen voor de stabiliteit van de coalitie. Dat is eigenlijk het punt waar we natuurlijk toch uh, over praten deze week. Hè? Als uh, uw partij het niet goed doet en de andere regeringspartijen het ook niet zo goed doen als ze hopen... en geen meerderheid in de Eerste Kamer halen, dan staat de stabiliteit van deze coalitie te bankelen dan wordt het lastiger, maar niet onmogelijk. En op dit moment, en dat haalt u terecht aan... gaat iedere partij met zijn eigen verhaal naar de kiezers toe. We proberen zoveel mogelijk mensen op dit moment te ontmoeten. In de eerste plaats om hen te vertellen... dat ze hun volksvertegenwoordigers voor Provinciale Staten mogen kiezen. Ja. Dat is geen vanzelfsprekendheid, dat zie je in andere landen. En vervolgens is inderdaad die stem die twee keer telt van groot belang. En het beste advies wat ik mensen dan ook kan geven... is vooral op het CDA te stemmen. Ja, nou gek genoeg is dan toch wel aardig om daar even iets over te vragen... om op het CDA te stemmen. Dat een van uw collega's... Uh, of nu zittend in de Staten... Jassar Vural... Ja. CDA-statenlid sinds 2003... die zet op zijn eigen CDA-Zuid-Holland-site... Uh, heel duidelijk... Uh, ga op 2 maart... 2011 stemmen en zegt nee tegen de PVV. Bevrijd Nederland van dit horrorkabinet. Zet u in voor de tweede bevrijdingsdag van Nederland. Kortom, een enthousiaste oproep op alle partijen te stemmen, behalve op de Uwe. Ja, dat doet mij natuurlijk verdriet. Uh, dit is overigens een standpunt wat Jasser ook op 2 oktober op ons congres luid en duidelijk heeft verkondigd. Dus in dat opzicht is dat niet nieuw. Het is niet mijn standpunt. Maar het is wel het is een standpunt uw van partij. Een, het is een standpunt van een zittend statenlid. En, en is niet de enige, hè? want er is ook in Drenthe bijvoorbeeld een fractievoorzitter van uw partij... die daarin ja. ook heeft gezegd, stem niet op het CDA. Er zijn ook in andere regio's uh, CDA'ers die zeggen, stem vooral niet op mijn partij. Hoe kijkt u daarnaar als CDA-voorzitter op dit moment? Als CDA-voorzitter doet me dat natuurlijk onvoorstelbaar veel verdriet. Uh, ik vind ook altijd dat je het debat in je eigen club uh, moet houden. Maar net zoals thuis wel eens het geval is, daar krijg je ook niet altijd je zin. We hebben uh, in het CDA een ontzettend uh, intensief debat met elkaar gevoerd. Daar heeft iedereen op 2 oktober van mee kunnen genieten. Ja, daaruit uh, bleek uh, toen dat een derde van een derde uw derde uh, was het niet eens met, deze met de coalitie. 2 derde dus wel. Maar kennelijk wordt daarnaan... die een derde onvoldoende. Gehoord. Daarna zou je dit hebben we met elkaar afgesproken dat we weer gaan bouwen. En dan kijk ik graag naar het voorbeeld van Hanny van Leeuwen... om maar eens een willekeurige andere dwarsstraat te noemen. Die was het gruwelijk Bedoelt oneens. Bedoelt dwarsstraat of dwarsligger? De uh, Dwarsstraat. Uh, een, andere, uh, een andere CDA, laat ik het wat neutraler formuleren dan. Die is het oneens uh, met deze coalitie. Maar die is wel democraat in hart en nieren. Die is lijstduur voor het CDA in Zuid-Holland. En die geeft heel nadrukkelijk aan... het CDA heeft een conclusie bereikt. Ik blijf actief... in. In diezelfde club en dat zou ook mijn uitnodiging aan Jasser Vooral zijn ja. en aan die fractievoorzitter in Drenthe zijn uh, blijf met ons uh, in debat en ik hoop dat we op enig moment weer wel samen door dezelfde deur naar buiten gaan. Ja maar even gewoon de realiteit is toch wel dat er een uh, gespeten partij is en dat dat ook nog steeds zichtbaar is, wat naar is voor verkiezingen. Ja, dat wilt u graag uh, nee, dat wil zien ik helemaal en horen. horen. Het is een uh, partij die, en dat heeft iedereen kunnen zien, op 2 oktober uh, zeer intensief het debat met elkaar ja, nee, heeft dat gevoerd. We weten de videoband nee, is nog te krijgen. Maar, maar gaat... dan, mag, dan mag ik ook eventjes bij ja. zeggen dat de uh, overwegingen die voor de 1 derde en voor de 2 derde golden, heel dicht bij elkaar lagen. Ja. Alleen dat dubbeltje is voor de 1 naar de ene kant gerold ja. en voor de ander naar de ja. andere kant gerold. En vervolgens zijn we samen op het het congres van 27 november aan de slag gegaan met uh, de resultaten van de evaluatie. Ja, ja. Maar en gaan we is... bouwen en kijken we niet meer door de achteruit, maar door de vooruit. Nee. Goed, maar ik wil u niet vervelend onderbreken. Maar het is natuurlijk toch wel zo dat in de laatste peiling van het aantal zetels wat u nu heeft in de Eerste Kamer 21. dat daar volgens de laatste peiling minder dan de helft van zullen overblijven. Dus u bent aan het bouwen in uw partij. Ja. maar het En wij zullen niet hetzelfde resultaat bereiken uh, als vier jaar geleden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar ik ga er nog wel steeds van uit... dat het mogelijk is om op het niveau van 9 juni minimaal uh, te blijven. We hebben nog vier dagen campagne te voeren. De peilingen deze week werden alweer een beetje beter. En de echte peilingen die we eind november hebben gehad... bij herindelingsverkiezingen... waren buitengewoon positief ja. voor het CDA. Toen zijn we op heel veel plekken de grootste geworden. De echte peiling is aanstaande woensdag ja. Maar die zijn ook bij is, die herindelingsverkiezingen ja. geweest. En toen is het CDA op heel veel plekken de grootste geworden. We gaan even naar Floor Vermeulen. Ja. Want meneer Vermeulen, ook in uw partij is het hommeles. Want ook vandaag werd er in de krant, of gisteravond werd er in de krant... door een prominent partijgenoot van u, namelijk Pieter Winsemius, ja. opgeroepen vooral niet op de VVD te stemmen. Ja, kijk, er is natuurlijk altijd een, is er een enkeling te vinden... die zo'n mening uh, verkondigt. En Pieter Winsemius heeft dat ook al eerder gedaan... op een partijraad uh, van ons uh, toen het ging om uh, kabinetsdeelname. Toen heeft hij heel duidelijk laten weten dat hij het daar niet mee eens was. Maar toen was hij een van de weinigen. Want ik denk dat binnen de VVD uh, de overgrote meerderheid... heel positief over dit uh, kabinet denkt. En het kabinet doet het ook heel goed en overal op straat merk je dat ook dat mensen positief zijn. Um, dus ik denk dat, uh, dat ja, je, je kunt natuurlijk altijd wel iemand vinden die uh, een afwijkende mening heeft. En dat geldt voor het CDA, dat geldt voor de VVD, dat geldt ook voor andere partijen. En hoe kijkt u aan tegen de uh, ja, toch wat gespletenheid binnen het CDA? Want uw partij zit wel in één coalitie met het CDA. Ja, de uitkomst van deze verkiezingen zal voor de coalitie heel belangrijk zijn. Hele belangrijke verkiezingen. Uh, het gaat er echt om, en dat heeft Rutte ook vandaag weer duidelijk gezegd in de Telegraaf... dat we nu de keuzes gaan maken om de Nederlandse economie weer back on track te krijgen... Um, ik ken het CDA als een hele stabiele partij. Oh. Uh, een, een bestuurderspartij die, uh, waar we in de provincie heel goed mee samenwerken. Waar we ook landelijk heel goed mee samenwerken. Uh, wij hebben het als VVD uh, anderhalf jaar geleden ook niet makkelijk gehad. Toen stonden we zelf heel uh, laag in de peilingen. Het kan verkeren in de politiek. En ik denk dat het CDA het ook bij deze verkiezingen nog best aardig kan doen. Ja, maar toch, toch is het uh, ja, zo... Dat geeft de burger moed. Dank je wel, Floor. Als ja. het, is, is het. Oké, okay. <laughs> u, u bent uh, samen met z'n tweeën uh, die daar zo over denkt. Nou ja, goed... Nee, wij constateren ja, er, zijn, er zijn er meerdere in Nederland die daar zo over denken. Oh ja, bijna, de de met, meerderheid van ja, de Nederlanders precies. steunt dit kabinet. Dus dat ja. is wel een. Nee, Oké, okay, maar goed, het gaat er niet om om u uh, uh, slechte moed aan te spreken. Maar we constateren ook. Nou, u gewoon doet een wel aantal. een poging. Nee. Maar dat lukt niet hoor, vandaag. Nee, de, de indruk heb ik wel. Het zou raar zijn vlak voor verkiezingen dat u het om, zonder meer zou onderschrijven. Maar toch nog even een interview vandaag in het Financieel Dagblad met Frank de Graven. Mm -hmm. uh, ook uh, kandidaat uh, voor de Senaat voor de VVD. En die uh, vertelt daarin dat die samenwerking met de PVV. Uh, ach, op zich gaat het allemaal wel. En het gaat ook veranderen. We willen eigenlijk die partij gewoon uh, absorberen in het bestel. en ook in onze eigen partij. Reactie van Geert Wilders over Frank de Graven: onnozele en arrogante regentenpolitiek. Puur zang. Daar werkt u mee samen, uh, Floor Vermeulen. VVD. Uh, ja, als uh, wij als VVD nu kijken naar de samenwerking die met de PVV loopt landelijk... dan uh, komt de PVV, die komen al hun afspraken die daar gemaakt ja. zijn ook na. Dus het is een betrouwbare partij. Uh, ik zie niet in waarom daar kritiek op zou zijn. Ik vind het ook niet... het. Uh, beste interview dat uh, Frank de Graaf ooit gegeven heeft, oh, moet maar, ik zeggen. Ik maar. Uh, uh, uh, ja, ja. Uh, uh, uh, dat dat uh, uh, mag hij natuurlijk. Uh, hij mag zijn mening hebben. Uh, maar ik uh, zie geen enkele reden om. Uh, een beetje laatdunkend over PVV te gaan. Maar net als, net als Winsemius ook maar een enkeling. dus. Haren van der Nat, Socialistisch Partij. Ja, ja, dat vroeg u. Nee, ja. Uh, uh, de heer Vermeulen had het over een enkeling. toen het had over Winsemius. Um, en nu uh, weer een enkeling, dus uiteindelijk uh, ja. wordt het veel oh ja, Kijk, je, e je, ziet, je ziet echt dat er binnen de VVD heel erg positief over dit kabinet wordt gedacht. Ik, ik, ik zie nu zelfs mensen op straat, dat als je ze een folder aan, uh, aanreikt... dat ze zeggen, nee, die hoef ik niet, want ik ben al overtuigd. Nou, dat heb ik als VVD-er nog nooit meegemaakt. Dus dat is een beetje de, uh, uh, het, het gevoel in de samenleving. Uh, en daar doen dit soort interviews, denk ik, niets aan af. Oké, okay, we gaan even naar Adrie Duizijn van de Partij van de Arbeid. Meneer Duizijn, u heeft in Almere uh, ervaring met samenwerking met de PVV. Uh, uh, kunt u zich iets voorstellen bij wat Floor Vermeulen zegt... dat het een uh, betrouwbare uh, partner is? Nee, op geen enkele manier. Uh, kijk, politiek gaat uiteindelijk om macht. En wat we dus op nationaal niveau zien... is dat de, dat, dat de VVD en CDA, die gaan ultiem gewoon voor de macht. Op zichzelf is dat begrijpelijk. Heel veel partijen doen dat, alleen binnen het CDA is gewoon een ongelooflijk schisma. He, gewoon, want het gaat over de kern van je bestaan. He, ik hoor, hoor Balken en de Nog zeggen... He, fatsoen moet je doen. En op dit moment zie je dus dat ieder onder... de, de, de, de, de Wilders kan, eh, kan, kan de vloer aanvegen met het kabinet. Eh, of het naar de VVD of het CDA is. Kan de vloer aanvegen met de samenleving... of met groepen uit die samenleving. Kan de meest grove termen gebruiken. En je ziet dat het gewoon inderdaad door eh, VVD en CDA gedoogd wordt. Zij gedogen in feite de PVV om maar die macht te willen hebben in de hoop dat die komende verkiezingen die leidt tot herstel. Ik ben het ermee eens dat, dat een deel van de samenleving, zeg ik in de richting van de VVD, ik ben het ermee eens dat een deel van de samenleving wel degelijk eh, op zoek is naar een ander beleid. Hè? Dus dat, dat, dat, dat is ook de sfeer die je proeft. Maar het gebeurt met een partner die van binnen diep en diep verdeeld is. En dat is natuurlijk het, het, het... toch gek. gekke heel, heel even, want ik zei net, meneer Duitsijn... u heeft ervaring met deze ja. partij in Almere. Daar is de PVV de grootste partij geworden. Kunt u één voorbeeld noemen waaruit dit blijkt? Waar, waar, waarmee u kunt illustreren nou, uh, de, hoe de, deze... De... Overigens mag ik nog heel even tussendoor iets zeggen. Ja. Wij hebben natuurlijk ook voor deze uitzending de PVV uitgenodigd. Die hebben helaas niet willen komen. Dus het lijkt nu alsof wij nee. over de PVV praten. We hadden ja. ook graag met de PVV ja. willen praten. Nee, maar maar dat... toch even uw ervaring met de PVV nou, in Almere. Dat is een goede inleiding op hoe de PVV functioneert. Je ziet dus dat ze in Almere functioneren, maar je ziet het ook in Den Haag. En dat, en dat, en dat functioneren bestaat uit niet deel uitmaken van, laten we zeggen, dat geheel. Een van de leuke dingen van gemeentepolitiek is natuurlijk toch... dat je met elkaar probeert de stad te besturen. Dat je ook probeert samen, laten we zeggen, in het debat te komen... tot het, uh, tot het overbruggen van tegenstellingen. Uh, dat je vervolgens ook komt tot een beleid waar je gemeenschappelijkheid... Uh, en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid uh, voor draagt. De PVV kiest voor een onvervalste polarisatie... Voor het stelselmatig disqualificeren van hele grote groepen uh, mensen in de stad. In de samenleving. Uh, het, het stigmatiseren, het generaliseren en het disqualificeren is gewoon leidraad. Ik zei net al, fatsoen moet je doen. Uh, heb ik van Balkenende geleerd. En ik vind het onbegrijpelijk dat de VVD en het dat gewoon accepteren. Dat en, ze dat en, niet En daar je daarop Floor Vermeulen van, van de VVD. Op 9 juni uh, hebben wij verkiezingen gehad. Waarbij de vraag was, hoe gaan we die Nederlandse economie weer uh, terug op de rails uh, zetten. De VVD heeft daarbij heel duidelijk gezegd we willen 18 miljard gaan bezuinigen. Dat gaan we ook doen. Op dit moment loopt de staatsschuld met 100 miljoen per dag op. Dat moet anders. En de Partij van de Arbeid heeft en daar toen voor niet gepast. het over de moraal van het verhaal. Nee, nee, nee. de Partij van de, de, de, de Arbeid heeft daar toen voor gepast. Die is weggelopen voor de verantwoordelijkheid. En daarom hebben wij nu een coalitie uh, kunnen sluiten landelijk... die wel die bezuinigingen aan wil pakken. Ja, nee, dus dat, dat is een belangrijk uh, signaal. Dan kan daar kritiek op zijn. Dat mag. Maar dit is een kabinet wat de problemen in Nederland aanpakt. Dat, dat mag. Daar heb ik op zichzelf op. Bestaan, partij van de dat, dat, de Arbeid. dat kan gewoon een kabinet zijn van een, van een politieke partij... ...op zichzelf. Hè? Dus dat, dat, dat is wat ik noem... ...je gaat om de macht en de, je wil je doelstellingen realiseren... ...op zichzelf geen probleem. Maar dan vervolgens... ...is er ook een morele vraag. Een morele vraag... ...met, met wie werk je samen en... ...kan die samenwerkingspartner zich... ...alles veroorloven? Hè? Dus accepteer je als VVD en als CDA, dat grote groepen gedisqualificeerd worden. Dat mensen gewoon echt in de hoek gezet worden. Uh, accepteer je dat? En, en, en, en ik zie dat jullie dat accepteren... gewoon omdat je die macht, die vind je belangrijker... dan de wijze waarop die samenleving is. Maar bij de Ik denk dat de partijen zoals we hier om tafel zitten... SP, Partij van Arbeid, VVD, CDA... ook onder ogen moeten zien... dat, is, een partij, dat wij een deel van de kiezers kwijt zijn geraakt. Omdat wij weg hebben gekeken van problemen... die mensen in ieder geval iedere dag van, uh, van hun leven ervaren. En zij hebben in de, de politiek van het CDA... maar ook in de politiek van de Partij van de Arbeid... of van de SP of de VVD... dat antwoord niet of onvoldoende gevonden. en dan kun je zeggen van de PVV wat je wilt. Maar ik denk dat wij wel op zoek moeten. In ieder geval wil het CDA op zoek naar antwoorden. Op de, problemen ja, die die u, mensen die, die in, op 9 juni op ik, ik de ga, PVV ik, ik hebben ga, gestemd. Dat we die problemen beter met elkaar aan gaan pakken. Ik ga het okay, toch even onderbreken van de nat, ik ga dat echt uh, heel ver van me werpen. dat de partij die ik vertegenwoordig, de SP. Uh, uh, de problemen niet eerder in de samenleving heeft geconstateerd. De dat realiteit, wij er niks meneer aan Van der de Nat, is. Laat meneer dat... Van der Nat even zijn verhaal want, uh, afmaken. Wij uh, hadden al een heel vroeg stadium door waar die fout ging in dit land. En we hebben voorstellen gedaan om dat te verbeteren. Jawel, maar en de kiezer heeft dat niet doorgehad. Want het CDA heeft veel verloren, maar u hebt ook verloren. Dus u kunt de overtuiging hebben dat de SP... beter dan welke andere partij ook... Nee, die problemen om de, om de pro heeft onderkend. Maar het is door de kiezer in ieder geval niet op die manier nou, gezien ja, of gewaardeerd. Maar, maar we zullen zo meteen zien of, of de die de kiezen dat... dat, dat, dat, dat die, wij zijn in heel veel buurten en wijken... zijn wij heel actief onder de mensen. En ja, ik... Ja, ik, maar, ik u maar u niet... hebt bij de Tweede Kamerverkiezingen toch verloren? Nee, maar op Net zich, als wij? Ik ja. denk dat op zichzelf gemeenschappelijk kan je analyseren. Dat, is, dat is gewoon een gegeven dat... gevestigde partijen tussen aanhangstekens... Hè, de, dat die, de, laten we zeggen, een bepaalde de groep niet bereikt. En dat is, dat is niet altijd overigens dezelfde groep. Dus je ziet dat er vanaf de val van Brinkman al twintig zetels telkens heen en weer gaan. Dat betekent dus dat, het, meer, dat, er, dat er een enorme instabiliteit in de politiek is. Dat is een relevante vraag. Maar dat wil dus ook tegelijkertijd zeggen, dat dat niet per se een samenhangende aanhang is die de PVV vertegenwoordigt. En het wil naar mijn gevoel ook zeggen... niet zeggen, dat je die, dat je die groep niet kan corrigeren. Dat je ook, die groep ook niet kan maar, aanspreken. Nee, maar op, Ik ben de politiek gebruik. ingegaan, meneer Duivenstein, om CDA. problemen van mensen te ja, proberen op te lossen. Niet omdat ik ergens tegen ben... maar omdat ik dingen voor elkaar wil krijgen. En als we in uh, nou, dit, dit kabinet... een aantal van die problemen aan kunnen pakken... en dat kunnen we doen... dan is het denk ik ook verstandig... dat we dat op deze manier met elkaar aan gaan pakken. Niet... Vanwege het feit dat uh, de PVV of het CDA of de VVD zo nodig de macht hebben. Maar vooral omdat we problemen die mensen dag in dag uit ervaren aan willen pakken. Mevrouw Daar Spies, oplossingen voor willen Spies, proberen te bereiken. Mevrouw tot, tot slot nog even wat dit uh, landelijke aspect en die politieke atmosfeer uh, betreft. Uh, ervaart u het in elk geval wel zo deze campagne toch uiteindelijk, ondanks dat het over de provincies gaat, dat het is stemmen voor het kabinet of stemmen? tegen het kabinet. Nou, Ik ervaar vooral dat heel veel kiezers de weg een beetje kwijt zijn. Want die beginnen dan te vragen... Van, als je met het foldertje komt... ik kan toch helemaal niet op Job Cohen stemmen? En ik kan toch helemaal niet op Emiel Roemer stemmen? Nee. Dus het is voor mensen op straat wel heel erg ingewikkeld om nog zichzelf te realiseren... dat ze hun eigen volksvertegenwoordigers in de provincie dat kunnen kiezen op 2 maart en niemand anders. Ja, maar nee. terug naar de vraag. Uh, is het voor u zo scherp liggend? het is stemmen voor het kabinet of het is stemmen tegen het kabinet? Nee, het is vooral voor het CDA stemmen. Ja, ja nee, dat kan ik me voorstellen. Dat had ik zelf niet bedacht, zo'n antwoord. Nou, als er dan een hele grote nederlaag is, heeft het dan consequenties voor het kabinet? Hè? Als inderdaad het CDA, dus wederom, gewoon de helft van haar stemmen kwijtraakt... wat toch, toch dramatisch is... Trek u daar dan consequenties uit? Accepteert u dan dat... Nou, dat is echt een goede vraag, toch? Nog wel even op de valrepen, ja, meneer, maar de het, het, het antwoord daarop is misschien redelijk voorspelbaar. Maar oh. ik geef het toch. Ja. We hebben de uitslag op 2 maart nog niet. Oh, nee, en waar. ik ben er nog steeds van Heb overtuigd... Mag, nee, dat wij geeft. op 2 maart een goede uitslag kunnen maken. En daar ga ik de komende vier dagen nog onvoorstelbaar hard voor werken. Maar Samen ik, met al die andere CDA'ers en al die vrijwilligers. Het is wel okay, ongelooflijk spannend hè, uh, momenteel. En juist uh, dat je nu in de peilingen ziet dat het echt een nek aan nek... Is, is hopelijk, ook voor heel veel uh, achterbranden van de VVD... echt een laatste uh, waarschuwing om echt naar de stembus te gaan ja. op 2 maart. Want het spant erom. En als we geen meerderheid in de Eerste Kamer uh, halen... dan wordt het gewoon heel erg lastig. Met andere woorden zegt u ook... het is voor of tegen het kabinet ook komende woensdag. Dat speelt echt een rol, ja. ja. Hoe kijkt de SP daar tegenaan, meneer Van der Nappen? Ja, nou ja, ik, ik, het, is, het is een verschrikkelijk belangrijke dag voor dit land. Ja, maar ik bedoel eigenlijk de doorrekening, hè? Ja, Zou het wat u betreft betekenen? Wij zullen alles in het werk stellen om, uh, om, om deze, dit, dit kabinet uh, zo, zo een halt toe te roepen natuurlijk. En dat kan dus een, ook als een middel in, als in de Eerste Kamer. Oké. Okay. Goed, het is één minuut over half twaalf. Um, even voor de latere inschakelers. U luistert naar Trostkamerbreed. We zitten in de Openbare Bibliotheek aan het Spui in Den Haag. We hebben aan tafel vier gasten. Lisbeth Spies, CDA-lijsttrekker, waarnemend partijvoorzitter. Floor Vermeulen, VVD-lijsttrekker in Zuid-Holland. Harre van der Nat, lijsttrekker van de SP in Zuid-Holland. En Adrie Duivestein van de Partij van de Arbeid. Wethouder in Almere, inwoner van Den Haag en kandidaat als senator. Dus hij wil Eerste Kamerlid worden. Ja, de statenverkiezingen. We gaan het eens even over die provincie hebben. Um, uh, mevrouw Spies, bestaat er zoiets eigenlijk als een Zuid-Hollander? Dat denk ik niet. Er zijn wel heel veel Zuid-Hollanders die heel erg van hun regio uh, uh, houden. Als je op de Duin Duinenbollenstreek komt, dan hebben ze echt met trots zijn ze uh, bollenboer. Of uh, wonen ze in die Duin en Duinenbollenstreek. Mensen in de Drechtsteden, mensen in de Ablosserwaard Vijfherenlanden, uh, waar ik gisteren nog was. Die zijn echt trots op hun regio, op hun streek. Dat maakt ook dat wij bij de Provinciale Statenverkiezingen voor hebben gekozen om die echt heel erg regionaal uh, in te komen met regionale kandidaten, regionale eh, programma's. En ik merk dat het helpt als de Rotterdammer de Erasmusbrug... en Rotterdamse kandidaten op zijn folder ziet... en leest wat we specifiek voor de regio Rotterdam willen. De Hagenaar die wil graag weten wat de provincie en Den Haag... met elkaar te maken hebben. En de mensen die in het Groene Hart wonen... die willen graag weten wat het CDA met het Groene Hart voor ogen heeft. Maar namelijk echt een het groene Hart Borgen. Maar echt een Zuid-Holland gevoel, dat is er niet. Dat heen? is anders we dan ook in Friesland even de andere in, dan in Limburg. Nee, Vermeule, VVD. Ik, ben, ik ben wel uh, geboren en getogen Zuid-Hollander... Uh, maar... Uh, dat is niet mijn eerste identiteit, om het zo maar eens te zeggen. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Kijk, het zijn, het zijn natuurlijk uh, eigenlijk twee provincies... die ooit zijn gescheiden van elkaar. Hè? Noord en Zuid-Holland, wij als VVD zeggen ook... dat ja, is eigenlijk een fout, historisch gezien... die zou je weer samen moeten voegen in één Randstad-provincie. Ja. Um, ik denk dat mensen da veel meer... Daar roept u al meteen iets op, zo'n ja. zo Randstad-provincie. Ja. Dat is eigenlijk wel een goed idee, vindt de VVD. De VVD vindt dat van wel. Heeft ook landelijk in ons verkiezingsprogramma gaan staan... omdat de meeste problemen uh, in deze uh, regio toch op dat niveau spelen. Het verkeer wat vaststaat, de ruimtelijke ordening... als je dat in één bestuur in de Randstad kunt oplossen... dan lijkt me dat de beste oplossing. Harre van der Nat van de SP nou, je kan, je kan Eén geen, provincie. Nou ja, onzin. Want je kan niet een grotere afstand scheppen tussen politiek en inwoners... dan dat nog veel groter te maken. En als je nu kijkt... Naar een aantal uh, uh, regio's met, met, met, met steden en, en, en plaatsen die zichzelf maar dan gaan organiseren met eigen lobbyisten. om dan op economisch of maatschappelijk terrein iets, iets, iets in de melk te brokkelen te hebben. dan denk ik van, nou, hoe groot kan je de afstand maken tussen politiek en de, en, en de inwoners? Ja. Moeten, de, moeten de mensen zich zo meteen de randstedeling gaan noemen? Ook de hey, mensen die, uit Tessel en zo? De, de, de, de, de afstand uh, in is in, uh, in de randstad natuurlijk al vrij groot. Hè? Mensen hebben ook niet echt een binding met het provinciaal bestuur. Het provinciaal bestuur moet gewoon dingen goed. Regelen. Uh, en daarom kan dat, wat mij betreft, ook prima op randstadniveau. Ik denk dat uh, de ondernemers uh, daar uh, bijvoorbeeld ook om vragen. Er is recent een enquête geweest uh, door VNO-NCW. Die heeft toch duidelijk aangegeven dat uh, de ondernemers echt ook op zo'n bestuur zitten te wachten. Adrie Duivestein daarover. Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland zou wel één randstadprovincie kunnen worden. Ja. Of vindt de Partij van de Arbeid daar iets anders van? Nou, persoonlijk heb ik altijd geleerd, zodra je over bestuurlijke reorganisatie gaat beginnen... dan weet je zeker dat je niks bereikt in je leven. Want daar kunnen we dus dagen en uren en maanden en jaren mee vullen. Dat is echt verschrikkelijk. En het heeft ik, geen zin? Het is, nou, het, het zit, de verhoudingen zitten op dat punt in Nederland dus echt volstrekt vast. En niet alleen nu, dat is al decennia het geval. Maar het is wel een krankzinnig systeem. U wilt niet weten op hoeveel bestuurslagen, laten we zeggen, als we even vanuit Almere geredeneerd, als wij, als wij een verandering willen dan moet je dus met, met ik weet niet hoeveel gemeenten besturen... ik weet niet met hoeveel uh, grote gemeentes, met uh, provincies, hè, drie nou, provincies... Ook. moet je komen tot overleg om, te, om, om tot... Dus in maar als ik u in de reden mag vallen, dat pleit er dan toch juist voor... om een paar van die bestuurslagen ertussenuit te halen? Nou ja, dus de lijn die we dus met elkaar tot nog toe kiezen... is inderdaad toch maar gewoon in gesprek zijn en komen tot overeenstemming. Maar het is een werkgelegenheidsprogramma... en ik ben er dus erg voor om te praten over Zuidvleugel en Noordvleugel. is dus op dat punt... Je kan inderdaad nadenken over een Randstadprovincie. Dat zou een verbetering kunnen zijn. Want ik ben het ermee eens dat die grote lijnen die moeten op een ander niveau behandeld ja. worden. Dat is zonder meer het geval. Uh, en als dat niet kan, moet je praten over Noordvleugel en Zuidvleugel. Dus over, uh... maar, dit, maar het is nou, eigenlijk die een bestuurlijke een... spaghetti. Ja. Uh, of mij. De VVD. Die, die ja. de heer Duivenstein ook schetst. Uh, waar je echt iets aan moet doen. Nou, wij als VVD zeggen. Uh, het beste zou zijn een randstadprovincie, Maar het belangrijkste is, en dat ben ik met de heer Duiverstein eens... dat er iets gebeurt. Ja. Dus als het een andere oplossing is waar uh, het draagvlak voor is... dan moeten we dat doen. Maar het kabinet heeft ook gezegd... we willen tot opschaling van het bestuur in de Randstad komen. Nou, laten we die knoop de komende vier jaar ook echt gaan doorhakken... Uh, hakken, en de knoop ontwarren, die nu in bestuurlijk ja. Nederland heerst... zodat we weer vooruit kunnen. Hier zit ah, ja. de, overigens, denk ik, tussen VVD en Partij van de Arbeid... echt ook hele serieuze mogelijkheden tot samenwerking. Ja. Ja, en we zeker. weten dat het okay. CDA op dit punt... Ja, als er ergens als we zeggen, een conservatieve houding is hè, te, in bestuurlijke reorganisatie... dan komen we altijd het CDA tegen hè, die eigenlijk en dat en... per definitie... En dat is misschien maar goed ook. Ja, nee, nee, nee. Want uh, als iemand mij uh, kan overtuigen van nut en noodzaak van een Randstadprovincie, dan doe ik morgen mee. Enkel maar tot op heden hoor ik ook Adrie Duivenstein zeggen. Het is vooral een werkgelegenheidsproject voor, bestuurs. voor politicologen, bestuurskundigen voor bestuurders, voor bestuurders. en bestuurders. Die hebben al 25 jaar het ene na het andere rapport geschreven. En er is nee, buiten nog nee, steeds nee, nee. niks veranderd. Waar mijn intentie. waar mijn. Uh, ambitie op gericht is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat Noord- en Zuid-Holland... op het gebied van de realisatie van glasstaatbouw of infrastructuur beter samenwerken. En een probleem... Dus misschien, goed in, uh, misschien mag ik nog ja, even ja, één ja, zin daaraan ja, zoiets, toevoegen. Ja. Want op het moment dat je Noord- en Zuid-Holland samenvoegt... dan heb je ogenblikkelijk het volgende grensgescheel te pakken. De brand een brand, in, Moor, uh, een, een brand in Moordijk ja? is provincie Brabant. Ja. Dat, daar lost een Randstadprovincie dus werkelijk ja. helemaal niks aan op. Dus laten we, wat mij betreft, doorgaan met zoiets als dat Randstad-programma Urgent, waarbij we bestuurders verantwoordelijk maken voor het oplossen van concrete knelpunten. En dan hebben we buiten veel meer resultaat... Ja. dan wanneer we weer een bezigheidsproject... al ja, vier ik jaar tegen aangaan. Een voorbeeld noemen, een concreet, een concreet voorbeeld. Je hebt nu uh, verschillende besturen in de Randstad... en die hebben allemaal bijvoorbeeld hun eigen openbaar vervoerssysteem. Ja. Je hebt de Randstadrail tussen uh, Den Haag en Rotterdam. Je hebt straks de Rijn-Gouwenlijn in Zuid-Holland. Je hebt de Zuid-Tangent in, uh, in uh, uh, de regio Amsterdam. Ja, dat kan niet waar zijn dat in zo'n belangrijk stedelijk gebied... als de Randstad al die besturen hun eigen projectje willen hebben. Ja, dus het het, is, waar wel je, waar. Dus het, het is wel waar. En dan moet je dus iets aan doen. Okay. Maar Harle van der Nat van Hoor de Socialistische Partij. Hoor ik je nou de VVD uh, oproepen tot een, uh, een meer bemoeienis van de overheid... om dat openbaar vervoer eens een keer helemaal goed uh, te regelen? Ja. Nou, ik vind, Daar sluit ik, ik me graag bij aan. Ik bedoel, dat klinkt uh, goed. Tuurlijk, de provincie heeft een rol bij het openbaar vervoer. Wij zeggen als VVD wel. Als we de keuze moeten maken tussen investeringen in asfalt en in openbaar vervoer... dan kiezen we voor investeringen in asfalt. Ik denk dat mensen dat van de VVD gewend zijn. Daar zijn er nu ook verkiezingen voor... Maar het openbaar vervoer dat er is moet wel goed geregeld zijn. En ik vind het uh, uh, heel erg uh, raar dat al die verschillende vervoersystemen ook nog eens niet op elkaar ja. aansluiten. Als, in alsof dit gebied. de Randstadprovincie het antwoord zou zijn op de aanbesteding van het openbaar vervoer. Ja, Natuurlijk, daar horen we goede afspraken over te maken. En er hoort een heel dicht openbaar vervoersnetwerk... in de hele Randstad uh, te zijn. Maar ga mij nou alsjeblieft niet vertellen... dat de enige manier om dat voor elkaar te krijgen... de Randstadprovincie is, want dan weten we zeker... Nee, dat het nog 15 wel, jaar wat duurt. Wat wel, serieus, wat, wel wat wel serieus is, en daar ben ik het... wat dat betreft uh, het volstrekt met de VVD eens... wat wel serieus is, is dat iedere gemeente verzint zijn eigen openbaar vervoersoplossing... voor een eh, problematiek tussen verschillende gemeentes. En dat is op zichzelf een... Een verspilling van geld. Het is ongelooflijk in Misschien zou het een het idee leidt, zijn als Zuid-Holland nou, voor de even. hele Eén, Eén Ik e die ene zin waar u zoveel waardering voor had hè, net. De, de, de, de stuurlijke reorganisatie in Nederland. We, we hebben in Nederland hebben we structuren die volstrekt verouderd zijn. En eh, het feit dat dat telkens maar geblokkeerd wordt, betekent in feite dat we met z'n allen heel veel kapitaal, heel veel gemeenschapsgeld kwijt zijn. Even en het naar, zou een zegen ja, wat, zijn als dat zou ja, Korte reactie van Harre van de Nat van de SP daar. Ja, niet alleen op het gebied van openbaar vervoer zou er veel meer uh, uh, gestuurd moeten worden. Maar elke gemeente probeert ook zijn eigen plasje te doen... als het gaat om uh, bijvoorbeeld het aanleggen van het bedrijventerrein. Ja. Ja, dus, het zou, dus er moet gewoon veel beter uh, gekeken worden... En, en, en er moet een logisch overleg volgen in hoe we de zaken gaan aanpakken. Ja. Maar Want daar hebben we toch pro provincie voor? Dit zijn allemaal de dingen waar de provincie Precies. over gaat, en meneer ja, Van nou, dit dus zijn de me, dingen die op het, het spel staan. Je pleiten voor een uh, randstadprovincie. Nou, ik ben daar veel tegenstander van. Nee, dat, dat, dat, maar daar heb ik even voor de duidelijkheid... De SP vindt hier uh, in het CDA en andersom als partner. Ja. Want mevrouw Spies, uh, u, uh, als het aan u ligt, zal het nooit gebeuren... die provincies uh, samenvoegen en uh, inkrimpen. Ik denk dat we monsteren met elkaar gaan creëren... waar meer dan de helft van Nederland dan in één provincie uh, uh, zou komen te wonen. Uh, ik, nogmaals, als iemand mij kan vertellen dat het echt problemen oplost... en me daarvan kan overtuigen, dan ben ik de eerste om mee te gaan doen. Maar... Tot op heden heb ik dat nog nergens ontdekt. En we hebben inderdaad... de heer refereert daar terecht aan de heer Van der Nat ook, nou juist die provincie nodig om te voorkomen. Dat iedere gemeente zijn eigen openbaar vervoersysteem uh, gaat uitvinden. Dat iedere gemeente elkaar blijft beconcurreren op weer een nieuw stukje bedrijventerrein. Precies. Daar heb je nou dat bovenlokaal en dus dat provinciale niveau okay. voor nodig. Nou, wat dit betreft is het uh, duidelijk: die provinciale statenverkiezingen, die blijven de komende even nog wel even. Als <lacht> nu ligt, mevrouw Spies. Maar Giet, we gaan het hebben over uh, de mobiliteit. Nou ja, de mobiliteit. Het ligt eigenlijk wel in het verlengde, natuurlijk, van waar we het over hebben. Uh, de VVD, hebben wij begrepen uit uw verkiezingsprogramma, meneer Vermeulen. Ja wel gewoon voor meer asfalt in de provincie Zuid-Holland... in, de, in, de, in de strijd tegen de Vilis. Ja, we, we moet gewoon goede wegen worden aangelegd. De boel mag niet meer stilstaan. En het CDA, mevrouw Spies, dat uh, wil dat eigenlijk ook wel, hè? Dwars wil door het wil Groene asfalt, Hart ook? Wil, nee, dat onzalige idee, daar hebben we dus een probleem met, een inhoudelijk probleem met een voorstel van de PVV. Die hebben bedacht dat er inderdaad een snelweg van Amsterdam naar Rotterdam dwars door het Groene Hart heen moet komen, de A3. Wat ons betreft van zo lang zal zijn levensdagen niet. wordt overigens nu, nu onderzocht door minister Schultz, hè? Ja, en uh, daar blijft het wat ons betreft uh, dus, ook ja, bij. Nou ja, goed, ik daar denk dat je dat dus onderzoekt gewoon af moet wachten. Maar daar komt dus wat ons betreft echt geen snelweg door het Groene Hart. Oh, dat zegt u nou even, niet, niet om een Haagspel te spelen... maar zegt u daarmee van met het CDA, zal dat nooit gebeuren? Dat is in ieder geval ook de lijn van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Dat is maar ook mijn... de lijn van de Provinciale Staten van het CDA. Maar Voor dan het heeft zo'n onderzoek is dus eigenlijk geen zin, zegt Floor Vermeulen. Als u, als u daarbij bij voorbaat al zo tegenaan kijkt... Als mevrouw schulds dat onderzoek onderzocht, worden. dan is dat uh, aan haar. Ja, dat de kost het allemaal van geld, dat is dan toch zonde? Volgens mij is dat onderzoek ook door het, het CDA ook, gesteund uh, in de Tweede Kamer. Het, het is, wat mij betreft een ja, beetje verspeelde tevraag. moeite. Verspeelde moeite, zonde van het geld. Uh, en het antwoord van het CDA op het uh, vraagstuk van mobiliteit... is net even iets breder dan alleen maar meer asfalt. Dat is nadrukkelijk ook meer openbaar vervoer, meer fietsen... en ook gebruik maken, zeker voor het goederenvervoer... van vervoer over water... Daar zijn nog heel veel mogelijkheden mee... die ook de file druk in de Randstad maar, maar kunnen helpen verlichten. Mevrouw Spies, als ik even mag citeren uit uw verkiezingsprogramma. He. U schrijft aan de ene kant... we zijn zuinig op ons mooie landschap... we kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid. En anderzijds schrijft u... het CDA geeft prioriteit aan mobiliteit. Ja. Ik denk dat het bijna niet altijd maar samen Maar mobiliteit is niet alleen maar asfalt... Mobiliteit is ook fietsen, mobiliteit is ook treinen... is ook een bus die overigens wel over het asfalt moet rijden... en is dus ook vervoer over water. En die mobiliteit, in de meest brede zin van het woord... dus niet alleen maar auto's eh, en asfalt... daar staat het CDA en havo programma voor en dat lijkt me buitengewoon verstandig. Harrie van der Nat van de SP, meng u eens in deze discussie. Nou, ik, ik was heel benieuwd naar, eh, naar de VVD... maar dan mag de heer Van Meuren zo meteen antwoord opgeven... of hij dat plan van de PVV steunt om zes minuten eerder... van Rotterdam in Amsterdam te zijn... En hoe hij daar uh, denkt, aangezien de opzenden, juist door de VVD, um, uh, elk jaar weer worden, of elke termijn weer worden verhoogd. De opzenden, dat is de provinciale belasting. De heffing, provinciale he? belasting, inderdaad. En, uh, terwijl het nu weer de verkiezingsleus is, geloof ik, om dat uh, te verlagen. Uh, dus, nou ja, u heeft de vraag gesteld, meneer Van Ik ben daar de... heel benieuwd naar. Ja, de, de komende jaren moet er fors bezuinigd worden. Dat gebeurt nu al door de gemeente, door het Rijk ook. Daar hebben we het zojuist over gehad. En het zal ook door de provincie moeten gebeuren. Als VVD zeggen we daarbovenop moeten we nog eens 100 miljoen bezuinigen. Dat kan ook. En waarvan we 50 uh, miljoen reserveren voor extra investeringen in verkeer en vervoer. En dan gaat het niet alleen om de aanleg van nieuwe wegen, maar ook om het onderhoud. En 50 miljoen, miljoen uh, reserveren we voor lastenverlichting. Um, en ja, als de SP zegt die belastingen zijn veel te hoog... dan zou ik graag nu de afspraak willen maken met de heer Van der Nat... om na de verkiezingen die belastingen inderdaad omlaag te brengen. U. Maar dat doet de SP in het verkiezingsprogramma ook niet. Nou, Haar, even, even, wat, dus even wat interessant. Want de afgelopen, ja, uh, de afgelopen vier jaar he, is de, is de, uh, de opzente, he, de provinciale belasting... is mede door de VVD verhoogd. Wij waren daar tegen. En um, ik vind het dus een hele interessante, interessante stelling dit. Ik bedoel, als ik uh, he, um, um, door een aannemer mijn schuur laat verbouwen vier jaar geleden... en we maken een afspraak over de prijs van dit gaat het kosten en, en zo gaat het eruit zien. En vier jaar later blijkt dat, dan dat het een heel iets anders is geworden. En dat ik veel meer heb moeten betalen, ga ik niet meer bij deze man in zee. Dus oh. ik zou de, de, de, de kiezer nog wel heel hard op het hart willen drukken van... Uh, uh, trap daar nou niet in. Floor van Meulen. Nou kijk, de afgelopen drie jaar is het een VVD-motie geweest in Provinciale Staten... die ervoor gezorgd heeft dat de opcenten in ieder geval niet gestegen zijn. Dat ze bevroren zijn. Nu hoor je dat alle partijen in Provinciale Staten eigenlijk roepen. Dus dat is al winst. Uh, overigens, de SP was daar uh, de afgelopen jaren steeds tegen. Dus die vond dat die belasting gewoon maar door kon uh, stijgen met de inflatiecorrectie. En ik herhaal mijn aanbod, wat... aan... Absoluut ik herhaal wat... mijn aanbod uh, aan de heer Van der Nat... Om uh, nu de afspraak te maken om na de verkiezingen de belastingen te verlagen. En de heer Van der Nat zegt nu ja, dat is niet waar. We hebben dat voorstel wel gesteund. Nou ja, motie 201 van de VVD. Uh, ja, ik heb daar nu aan gestemd. Dat de luisteraars heel veel. Wij kunnen het ook niet controleren. Ik, ik kan alleen maar zeggen dat het complete nonsens staat op internet. is. In ons programma staat dat wij de opzend absoluut niet gaan verhogen. En als we die kunnen verlagen, dan, dan vindt de VVD ons aan onze zijde. Oké, okay, nou, even even even, even ik, in ieder geval ik, ik denk dat ja, het uh, toch wel heel bijzonder is. Het bijzonder is dat zowel de VVD als de PVV uh, zegt van we gaan die lasten verlagen. We krijgen inderdaad met forse kortingen te maken vanuit uh, het provinciefonds. Het Rijk gaat ons heel veel minder geld geven. U weet nog niet hoeveel minder. We weten hè? helaas nog steeds niet hoeveel. Maar we moeten, we moeten rekening houden met 200 miljoen minimaal. En wat betekent dat eigenlijk voor, voor, voor die uh, dat zuid is 20, Dat is 20 procent. Dus 1 miljard krijgen we nu. Hebben we nu de ja, begroting? Dat dus dat is heel veel. Ja, wat gaan mensen hier daar buiten op straat lopend vermerken? merken? Nou, hier in Den Haag nog niet ogenblikkelijk Zij het... dat de gemeente Den Haag waarschijnlijk ook minder uh, geld krijgt. Dus er zullen de Hagenaars ook uh, in allerlei voorzieningen nou ja, goed, dingen van gaan, gaan merken. Gaan de maar in een provincie merken? gaan mensen merken... dat we scherper prioriteiten moeten stellen op het gebied van uh, infrastructuur. Ja, dat, dat we op dat het, het gebied klinkt, Wacht van, even, nee, scherpere scherper prioriteiten... Dat, dat dat dat, zet, zijn, wacht even, dat zijn... Dat zegt niet zo in precies. Ja, zoiets waar maar ik, Dat betekent bijvoorbeeld zeggen. ook dat we zeggen van: nou ja, we hadden heel veel, hele ambitieuze plannen op het gebied van de realisatie van natuur en groen. Gaat die door? Geen groen? Daar kunnen we op een aantal punten niet meer uh, mee doorgaan. Daar, daar waren trouwens wel al afspraken over gemaakt. Afspraken. Hè? Daar we, wil ik echt We afspraken zijn dus nu in uh, de, de categorie donkerrood, rood-oranje-groen groen. aan het kijken van groen. wat moeten we in ieder geval door laten gaan, maar wat, welke afspraken zijn nog ook nog niet zo ver dat we daar niet toch nog een keer okay. Harle ja, de van der Nat wil daarop reageren, bezuinigingen op natuur. Ja, dan weet u, mevrouw Spies, dat als dat doorgaat de provincie failliet is. Want er zijn voor 650 miljoen, zijn er dus uh, aan afspraken gemaakt... met boeren, landeigenaren, natuurorganisaties en gemeenten... en die mensen gaan ons allemaal aan die afspraak houden... En dat betekent dus dat het, het is een, een, een verkiezingsstunt is geweest van, van de heer Bleker, uw staatssecretaris Bleker. Want dit, dit betekent dat de provincie Zuid-Holland in ieder geval failliet is als dit dan doorgaat. Dus dat zijn helemaal geen bezuinigingen. Maar vertelt u nee, nou eens waar u wel op wilt bezuinigen. Nou, onder andere hierop dus. En ik ben het zeer met de heer Bleker eens dat hij ervoor heeft gekozen om in de Hoekse Waard, bijvoorbeeld in de Polder-Zuidoord, niet door te gaan met daar moeras moras van te maken, ja. dijken door te steken en daar gewoon goede landbouwgrond in te halen. Klinkt ook wel onheilspellend. Ja, maar dat doorsteken. is het daar ook. Zo u, worden u, u door de mensen daar ook ervaren. Nu ja. mag u zo meteen weer gaan uitleggen waarom dat dan toch niet doorgaat. Want dan is de provincie failliet dan houdt het op. Is dat zo wat uh, Van der Naar zegt? Uh, nee, de, de, de, nou, meneer die... Van der Nat. Uh, Vrij van der Nat. We, we zijn Harren dus, van der Nat, ja, Har, ja, van der Nat, zo, zo heet hij. <laughs> <hij> u gaat het aan het eind van de uitzending. Hebt u het vast helemaal. Nou, ik had het liever aan het begin van de uitzending gehaald. <gacht> maar goed, maar goed, goed het Harre meneer. van der Nat. Ik ben heel verenigd, nee, de, gezien, hoor. Ik denk dat het heel verstandig is dat we nu kijken van welke afspraken zijn zo hard vastgelegd dat, en ook juridisch bindend, dat we die ook gewoon nakomen. Daar staat het CDA Mag ook augustus. voor, want we willen wel betrouwbaar zijn. en dat gaat geen 650 nou is miljoen maar kosten. Ja, ja, kosten. Mevrouw dat mevrouw soort spookbeelden, dat moet u hier niet voorwaardig uh, Mag ik u toch eventjes onderbreken, mevrouw Spies? Want ik hoor u toch iets wonderlijks zeggen. U zegt, wij gaan kijken welke afspraken we wel zullen moeten houden. Een afspraak is volgens mij een afspraak. U, er, zijn, er is heeft verschil. U niet, heeft u niet de neiging om toch een beetje een onbetrouwbare partner te worden nee, deze Nee, dat manier? willen we juist voorkomen. Want we willen juist die gronden die bijvoorbeeld al aangekocht zijn, dat gaat gewoon door. Ja, die maar zijn al aangekocht. Dus daar kan niks meer dus, aan doorgaan. Dat nee, gaat nee, dus ook dat, gewoon door. Dat dus. wordt niet teruggedraaid. Nee, zelfs dat er wordt zijn teruggedraaid. andere delen waar nog maar alleen maar convenante bestuurlijke afspraken zijn gemaakt. Maar die zijn we niet hard, zegt u daarmee. Bestuurlijke afspraken? Die zijn dus vaker zijn te minder dus niet hard, hard, want we moeten met elkaar... en ik denk dat heel veel collega's dat hier aan tafel zich ook realiseren... onszelf bewust zijn van het feit dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien... dat we dus keuzes moeten maken. En zoals Henk Bleker dan vaker zegt... ik geef liever een miljard extra aan de ouderenzorg... en in, dan bezuinig ik 200 miljoen op okay. natuur en groen. Ja, de, die die stelling ligt hier op tafel, Adrie Duivestein, gaat daarop reageren. Nou, even liever bezuinigen we, de, de, op natuur dan op ouderenzorg. Ja, het, ga, nou, het gaat dus even over... Uh, nou ja, maar dat webben, is wel webbenen, de concreet... Webbenen, dit is nu de reactie, hebben, mevrouw Spies. Is, we, hebben het, uh, we zeggen, we hebben het, uh, een van de belangrijkste taken van uh, de provincie... is ruimtekoordningsbeleid. Letterlijk en figuurlijk, hoe wordt de ruimte ingericht? Er is geen provincie te vinden in Nederland... Die, waar de ruimte zo verkwanseld is als Zuid-Holland. Het is onvoorstelbaar dat in mijn leven, hè, ik bedoel 30 jaar terug, 40 jaar terug, was, de, was het, het gebied tussen, tussen Den Haag en, uh, en Rotterdam een open gebied. En het is volkomen dichtgeslipt. En dan praat je inderdaad over de vraag van hoe ga je met de ruimtelijke ordening om. En dan is een van de antwoorden daarop, is natuur beschermen, is uh, nationale landschappen creëren. Bijvoorbeeld het Groene Hart, bijvoorbeeld de Hoekse Waard. Wat Bleker doet, is van de ene seconde op de andere seconde gewoon al die plannen gewoon de prullenbak in donderen. Het onderzoek naar dat een Dat zijn Spookbeelden. Het is een keihard feit dat alle buffersones. Hè, dus, de natuur, dus laten we zeggen, de zones tussen de natuurgebieden, dat die door hem zijn teruggedraaid. En dat is ook een groot conflict met de provincies, waarbij de provincies in financiële termen echt honderden miljoenen risico's lopen. En het is, het is weer typisch, het CDA. Ze hebben een boer neergezet. Hè? Dus in dit geval ook letterlijk dus iemand die, ja. laten we zeggen... die boerenbelangen vertegenwoordigt. Dat boer. oh, bedoelt Bleker? Hè? Ja, dus het nou, ja? niet op mijn ons sympathiek is, maar De, de, de, de staatssecretaris. Nee, maar die, die, laten we zeggen, echt de, een belangenbehartiger is... van dat boerenbedrijf en van die boerenbelangen. Terwijl dus de natuurbelangen gewoon voor 100% terzijde zijn Ook okay, In de eerste plaats is het niet zo'n boer. Daar gaat dat ook even nee, helder zeggen. Het gaat om het zeggen. feit dat het CDA... laten we zeggen, kiest voor keiharde belangen... Behartiging van uh, van van van dat deel van, uh, van de agrarische gemeenschap. Dat mag maar dat betekent dus wel, althans ik vind het onaanvaardbaar dat daarmee al die natuurbelangen gewoon zomaar terzijde worden Maar dat gesproken. is helemaal niet zo, want Hoe er zijn, reactie zijn ook hele Floor andere van de manieren de van aanleg. Er is afgelopen honderden jaren zijn er altijd particulieren geweest... die natuur hebben onderhouden. Er was, afgelopen week uh, was de voorzitter van de federatie particulier grondbezit... was op de radio, die heel duidelijk heeft aangegeven... geef particulieren nou ja, een, een ja, eerlijke ja, kans nou, bij het even. aanleg en onderhoud... Ja. van want tot goed. op heden is dat helemaal niet aan de orde geweest. We hebben die grote natuurorganisaties gehad, natuurmonumenten, staatsbosbeheer. De dat, overheid kocht grond aan, leverde dat gratis door. Dus dat, die hoefde er niks voor te betalen aan bestie. die natuur. Aan die natuurorganisaties en particuliere beheerders geen, hadden geen kans. De VVD zegt: geen, dus... geef nou aan boeren en particulieren de mogelijkheid om zelf natuur te creëren en te onderhouden. Daar ben ik het mee eens. Daar zit geen enkel principeel en verschil. Er zit geen enkel principe heel verschil tussen de VVD en de Partij van de Arbeid... hoe je daar eventueel mee om kan nou, gaan. Volgens mij met, wel, met in de provincie in ieder geval wel. Nee, het gaat hier om, om bufferzones... tussen natuurgebieden... die door de provincies zijn voorbereid... en die van de ene seconde op de andere seconde... door een staatssecretaris gewoon worden, worden, worden, worden weggezijft. En, en, we en daarmee gaat het dus over bestuurlijke betrouwbaarheid. Het gaat over Want betrouwbaarheid. Want dat hoor ik ook gaat, in uw ja, verhaal. Het gaat over bestuurlijke betrouwbaarheid... maar het gaat natuurlijk, ultiem gaat het gewoon over de vraag... van wat voor samenleving heb je ingericht... of wat voor ruimte heb je ingericht... En het die het gaat, ook om, het gaat ook om keuzes maken. We kunnen die boeren die van oudsher al eeuwenlang dat landschap in Zuid-Holland... ook in dat veenweidegebied onderhouden. En op een prachtige manier onderhouden. Daar we houden we... Op die nou, manier de zorgen we aan ons, voor ons groen en voor onze recreatiemogelijkheden. En het gaat er ook om dat je politiek keuzes nee. moet durven maken. En de Partij van de Arbeid die blijft beloven dat we alles op dezelfde manier kunnen blijven nee. doen... als we dat in het verleden hebben gedaan, dat is gewoon niet niet meer de realiteit nee, het, van vandaag. Het, het, het, en nogmaals, als we dan financieel prioriteiten moeten stellen... dat moeten we op dit moment... dan gaat het wat mij betreft liever naar de oudere zorg... dan, ben ik dan het naar met nieuwe het. Maar, even, maar, maar even, even, even, wacht even, wacht even, wacht even. En, dit geeft wel goed aan dat de meningen nogal verdeeld zijn... om het maar eufemistisch te zeggen. Maar u moet wel straks samen op een een of andere manier... uitzien te komen om een coalitie binnen die staten te vinden. Mevrouw Spies, wie, met wie kunt u wel en met wie kunt u niet samenwerken? Wij kunnen aan de voorkant in principe met iedereen samenwerken. Aan voorkant? is dan de achterkant? Tot aan 2 maart geven wij vooral de kiezer het advies... en proberen wij de kiezer te overtuigen om vooral op het CDA te stemmen. Dat lijkt me vrij logisch. En op basis daarvan gaan we dan na 2 maart kijken... in hoeverre we op basis van programma's tot coalities kunnen komen. De afgelopen eeuwen heel goed gelukt. SP, Harre van der Nat, de Socialistische Partij wil regeringsverantwoordelijkheid dragen in de provincie? Absoluut, absoluut. Er is, er is tijd voor een, voor een frisse wind in dat provinciehuis. Wij zijn bereid om die, uh, die bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen... meer dan ooit. En uh, wij sluiten bijvoorbeeld ook geen enkele partij uit. Maar als je kijkt naar de programma's... als je kijkt daarnaar, dan is dat, wordt het voor ons wel lastig... om met partijen als de PVV en de VVD natuurlijk... Uh, tot overeenstemming te komen. Daar moet je heel eerlijk in zijn. Uh, maar wij dus dat zijn ligt er... niet in de lijn der verwachting dat u met PVV of VVD in één college zou staan. Ja, ja, dat zou heel onlogisch zijn als ik kijk naar het programma. Ik bedoel, zo eerlijk, dan moet, nou. je dan, zo eerlijk moet je dan ook <laughs> nog wel zijn. Ja. Wat jammer nou, hadden. Ja, <laughs> Flor ja, Je had je er zo verheugd, Flor. Nou, kijk. Wat voor coalitie het... ziet u zichzelf mee weer samenwerken? Ik vind het ongelooflijk lastig om te zien in Nederland... dat er nu steeds bij verkiezingen wordt gesproken over uh, veto's... van uh, partijen naar andere partijen, over breekpunten. Dat maakt het zo ongelooflijk moeilijk om na 2 maart, na een verkiezing om met de, de wens van de kiezer iets te gaan doen. Ik denk dat je dan echt de balans moet opmaken... Uh, en moet kijken met wie je kunt samenwerken. En als VVD sluiten we geen enkele partij in de provincie uit. Ook okay. niet de SP. Er. Gaan we tot slot nog naar de Partij ja. van de Arbeid, Adrie Duivenstein. Ja, ja, we, we hebben er geen enkel probleem mee om duidelijk te maken... dat we absoluut niet met de PVV in één college willen zitten. En dat we het ook echt onbegrijpelijk vinden... dat anderen zich laten gedogen door de PVV... en door de mentaliteit die die partij op dit moment vertegenwoordigt. Dus wat dat betreft zou, moet je inderdaad het compromis komen, compromissen komen, moet je tot eh, coalities komen. Er zijn wat dat betreft genoeg partijen om daar op een fatsoenlijke manier mee om te gaan, naar mijn gevoel. Waarmee u bedoelt, met iedereen valt te regeren op uh, provinciaal niveau? Ik sluit me helemaal aan bij het CDA eh, van Limburg, die zegt dat zolang de PVV daar geen afstand heeft gedaan... van het feit dat moskeeën niet gebouwd mogen worden... willen we niet met die PVV samenwerken. Dus wat dat betreft heeft die, ja, die, die PVV Limburg... Die, die, die, die toont wat mij betreft het goede voorbeeld. Ligt dat ook voor CDA u zo, ja, u, uh, u. Uh, mevrouw Spies, voor de CDA Zuid-Holland? Er mogen in Zuid-Holland best moskeeën bijkomen van het CDA. Iedere religie heeft recht op zijn eigen gebedshuis... om het maar even zo uh, te zeggen. Overigens prachtig om daar op provinciaal niveau over te willen discussiëren, maar de provincie gaat er natuurlijk niet over. Oké, okay, maar het is wel goed te weten dat wie daar anders over denkt, daar heeft u geen zin mee om we in een... Het voor van Godsdienst is voor het CDA een van de belangrijkste uitgangspunten. Oké, okay. uh, we Volgens zijn er gek genoeg uh, doorheen. Elisabeth Spies, uh, Adrie Duivenstein, Floor Vermeulen en Harre van der Nat. Uh, dank. Dank u wel. Dank voor uw komst hier. En uh, wilt u meer achtergronden over ons programma... dan kunt u natuurlijk terecht op onze website. Troskamerbreed.nl U kunt zich daar ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. De redactie van deze uitzending deden Roelien Aksen en Lisbeth Witteman. Voor de techniek. Menno Zwemstra, Max Rozenbeek en Ruud Karst. Erg bedankt. Straks luistert u naar het NOS-nieuws... en daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Om kort over één. Tros in bedrijf. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. dag.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 Organiseer je eigen protest tegen dit afbraakbeleid van CDA, VVD en PVV. Op 2 maart in het stemokje nu SP. Op Bruinzeelparket moet geleefd worden. Kijk op bruinzeelvloeren.nl. Dit is Radio 1.